Tien uur, Jeroen van Kammer, het Nationaal. Bij de mars van de terugkeer in de gazastrook zijn zeker vijftien Palestijnen om het leven gekomen... en honderden raakten gewond. De meeste omgekomen demonstranten zijn geraakt door Israëlisch geweervuur. Onder de gewonden zijn vooral mensen die traangas hebben ingeademd... of schotwonden hebben opgelopen. Diverse media melden dat er zo'n 30.000 mensen meedoen... aan de protestmars die weken gaat duren. Israël had al aangekondigd haar naar maatregelen te nemen... als Palestijnen te dicht bij de grens zouden komen.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 Een vrouw van 50 uit Amsterdam moet vijf jaar de cel in... vanwege een aanval op een liefdesrivale. De vrouw wachtte in november 2016 het slachtoffer op... in de galerij van een flat in Amsterdam-Zuidoost. Ze gooide ammoniak in het gezicht van de 43-jarige 43 slachtoffer. En daarna stak ze met een mes in het gezicht en de hals van de vrouw. Die hield er littekens in het gezicht en hoornvliesschade aan over. Het slachtoffer zou een relatie hebben met de ex van de vrouw. Het Openbaar Ministerie had tien jaar geëist.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 Het weer tot besluit op de meeste plaatsen is het bewolkt. Vanuit het zuiden trekken buien het land in. Het koelt af tot 3 graden. Morgen hier en daar een bui, maar soms ook zon. En 8 tot 12 graden. Dit was het NRS Journaal. Meubels kijken met Pasen? Kom naar het Stedelijk Museum Amsterdam. In Stedelijk Beest zie je de beroemde rietveldstoel... en 700 andere hoogtepunten uit de moderne en hedendaagse kunst en vormgeving. Eerste en tweede paasdag open...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 Ja. Ja, de... ja, inderdaad. De mannen van Kampong die hebben de kwartfinales van de Europa Hockey League gehaald. De hockeyers versloegen in de achtste finale titelverdediger Rod Weiss Keulen met 1-0. Ja. En wielrenner Sebastian Langeveld, we zien in het sportnieuws beland... heeft zijn contract bij Education First met twee jaar verlengd tot eind 2020. En ook de Belg Sep van Marken blijft langer bij die ploeg. Straks blikken we uh, vooruit met onder meer twee renners. Uh, Sepp en Sepp dus uh, vooruit op de Ronde van Vlaanderen. Feyenoord moet het in de Stadsderby tegen Excelsior stellen... zonder Robin van Persie. De spits heeft een kuitblessure. Ook het meespelen van Nicola Jurgensen is hoogst onzeker. Hij kampt met een heupblessure. Denzel Comaninsia heeft het Nederlands record kogelslingeren verpulverd. Hij verbeterde het oude record, was ook al van hem. Met ruim 3,5 meter. En nu staat het op 76 meter en 29 centimeter. En dat is een afstand waarmee hij naar eigen zeggen... voor niemand meer hoeft te vrezen. 76 meter brengt je echt naar de wereldtop. Dus ja, ik denk dat ik eindelijk de grens heb gemaakt om nu deel te maken van de wereld. Dus ja, het is voorrecht geworden. Na jaren in de kelder van de Jupiler League schijnt de zon weer een sittard. Fortuna is zes wedstrijden voor het einde... de nieuwe koploper in de Jupiler League... NEC <laughs> en Jong-Ajax, ja. die op 1 en 2 stonden verloren allebei. Fortuna won wel met 4-1 bij Almere en wipte over de twee ploegen heen. Schaatser Patrick Roest heeft zijn contract bij Lotto Jumbo verlengd... zal ook de komende twee seizoenen voor de ploeg van Jack Ori uitkomen. Roest beleefde dit jaar zijn absolute doorbraak... met twee Olympische medailles en de titel op de WK Allround. Deze week... Eh, Nieuwsforum. Eh, ik kijk naar jullie heren. Sander de Kramer, Maarten Verlosom, Scheer kuiper eh, Veel ophef over een folder in het Reformatorisch Dagblad. Een afbeelding van twee zoenende mannen. en een rood kruis daardoorheen. Vervolgens kwam de online tegenactie op gang. om foto's met zoenende mannen. in het RD afgedrukt te krijgen als advertentie. De hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad. reageerde gisteren op deze zender in het programma Dit is de Dag. Er waren hele ingetogen liefdesbetuigingen bij. Hè, die we in andere vormen ook gewoon in het Reformatorisch Dagblad laat zien, hoor. Dus, Oké, okay, dus, uh, er is dus een kans ja, dat één van die posters goedgekeurd wordt. Het is best wordt. denkbaar. Nou, laten we ze volgende week met Jasper Klapwijk mm -hmm. even bekijken. Ik hoorde u echt zeggen, het is best ja, denkbaar. het is best denkbaar, zeker. Dan moet je niet op rekenen als dat zoende mannen zijn. Als het gaat om twee mensen die op een bepaalde manier verliefd naar elkaar kijken en die foto's zitten ertussen, dan zeg ik, nou, daar zou geen moeite mee zijn. Sheri Kuiper, goede reactie? Moeizaam vooral. En dat, is, dat heeft gewoon te maken met de hele moeizame positie... die Steve de Bruin, wat, wat op zich echt een, een prima vent is. Een fijne collega. Maar die, die zit in een hele lastige positie... dat notabene zijn commerciële afdeling heeft iets door laten gaan... waarvan hij zelf achteraf zegt van... ja, ik was het er al niet mee eens... maar het is niet mijn mandaat om nee te zeggen... Uh, en, uh, en met terugwerkende kracht zeg ik van had in ieder geval die foto uh, gehandeld. En wat het lastige is, hij, hij, hij, is um, hij is hoofdredacteur van een krant uh, waarvan de lezers de Bijbel heel hoog hebben. en daarom borstelen met bepaalde uh, uh, Bijbelteksten over homoseksualiteit. Nou, dat, dat is allemaal uh, heel goed uit te leggen, mijn inziens. Alleen. Er is bij hen een flyer binnengeslipt van een of andere club Civitas Christiana. En dan denk je op de naam af klinkt dat wel christelijk. Wat is het maar het is gewoon een conservatieve uh, club. Ze noemen zich katholiek, maar uh, als je het hebt van wat, zijn, uh, wat is jullie basis, wat is jullie bron? Dan hebben ze het helemaal niet over het evangelie van Jezus Christus. Maar dan hebben ze het over grondliggende principes van de Europese cultuur. Namelijk traditie, familie en privé-eigendom. Dus het, het is een, een soort oer-conservatief gezelschap. En hun redenering en ook hun, hun uiting gaat uit... helemaal niet van, van, van bijbelse ethiek of naastenliefde... maar van platte weerzin van onsmakelijk, vies, ba. En, zeg jij en dat dan staat ook letterlijk dus dagblad... in die petitie: staat van uh, uh, kleermakers, stop met je onsmakelijke reclames. Nou, dat vind ik dus, dat, daar moet je toch de, de geesten in kunnen onderscheiden: dat dat een, dat dat een ontzettende foute actie is. En dat je dat niet als bijsluiten bij je krant willen hebben. Hoezeer je zelf ook een conservatief-christelijke krant bent. Dat hadden ze niet moeten doen, zeg ze ik. Heb je je collega hierover gesproken? Ik heb mailcontact met hem gehaald, gewoon omdat ik zag dat hij, dat hij ontzettend veel shit over zich heen kreeg en ook heel veel haat enheid. Waarvan ik denk van hebben we als Nederland niks anders uh, om ons druk over te maken. Maar goed, uh, homoseksualiteit in combinatie met religie is een open zenuw van de samenleving waar, waar, uh, waar je maar aan hoeft te raken of je hebt weer een week gesprek. Dus het is allemaal ook heel voorspelbaar. Ik vond het, uh, ik vond het nou ja, ik had het wel met hem te doen. Ja. Maarten te hoe heb je gekeken naar deze ophef ja, over de volle met de zoenende mannen? Ik ben hier zo'n totale buitenstaander. Het, het, dit is natuurlijk in allerlei opzichten een, een hopeloos cultureel achterhoedengevecht. Wat ze tenslotte vanzelf gaan verliezen. Wat ik ook eigenlijk al met al niet zo vreselijk gewichtig vond. Ja, het waren zoenende mannen. Ik geloof dat het een... een was het niet een, een winkel of iets in die geest? Ja, of een, merk, pakken, of een merk. van mannen. Okay. Ja. Dat je denkt, ja, die, die, die, die, die schrijven natuurlijk weer in handjes vanwege de publiciteit die het allemaal ja. opgeleverd heeft. Ja, ze hebben het zeven jaar met blote vrouwen gedaan. En nu deze het met zoenende mannen. Ah, okay, nou het is nog nooit zo'n succes geweest. Ja, maak er geen gerucht over. Uh, ik zou ook aan, aan de aan de laten we zeggen, behoudende christelijke pers zeggen, joh, doe net of het helemaal niet gebeurd is. Dat lijkt me verreweg weg het verstand. Voelde je in de prullenbak en weg te Ja, verder volgens mij van mij mogen ze de hele dag zoenende mannen afbeelden. <laughs> Ik vond dat Doe Normaal van de VVD een stuk erger. De verkiezingslogan. Ja. Wat is er mis mee? Want als ik nou, ik fietste dan van mijn huis naar ja. de binnenstad... en ik heb het geteld, dan kwam ik acht bushokjes tegen... met een reusachtig plakkaat Doe Normaal. Ik dus je had dus, heel normaal op de Waardoor ik al halverwege dacht... zou ik überhaupt wel normaal zijn? Zou niet <lacht> verstandiger om zijn om naar huis te <lacht> terug te Maar je kan ook zeggen, dan is de boodschap behoorlijk overgekomen. Dat nou, de boodschap kwam helemaal niet over. Want dan denk je dat dan zat er natuurlijk een klein korps onder... wat normaal is. Ja. Dus ik ben afgestapt bij het eerste bushokje... om te kijken wat normaal is, zodat ik in principe... En wat is de norm? Ja, er stond de helemaal niks onder. Ja. Ja. Want, want Rut heeft nooit uitgelegd wat normaal was. Ja. Ja. Dus Tot dus dat mijn bittere teleurstelling. Want ik zou natuurlijk opgelucht zijn geweest... als ik, als ik ook normaal was geweest. Sandra, heb jij de volle gezien... Ik heb het gezien, ja. En uh, dit is natuurlijk uh, erg triest dat zo'n folder erin zit. Omdat, je, uh, omdat het daarbij bijdraagt aan homo-haat. Dat is natuurlijk duidelijk. Je merkt uh, zoveel... Ik, in mijn vriendenkring ook jongens die gewoon echt in elkaar geslagen zijn. Omdat ze hand in hand liepen met een, uh, met een vriend. En niet zomaar in elkaar geslagen zijn, maar echt totaal losgeslagen zijn. En uh, zo'n folder draagt eraan bij. Draagt eraan bij om, uh, om, om, om, om mensen die anders zijn dan wij met z'n allen anno 2018 nog steeds te verachten. En daar die van een rosblok af willen gooien. Ja, ja, dat vind ik nogal wat. Hoe komt er nou dat er toch zoveel ophef over is? Nou ja, die, wat, wat Maarten natuurlijk heel terecht zegt... is op het moment dat je twee zoemende mannen in een reclamefolder zet... dan kunnen ze in hun handen wrijven... want dan gebeurt er weer van alles. Dan lopen we allemaal weer op onze achterste benen... en dan gaan we allemaal... de ene groep die staat er helemaal voor... de andere groep is er helemaal tegen... en die gaan flink tegen elkaar in de Dus Je kan het verwachten. En, en er wordt op ingespeeld. En dat is natuurlijk van het, van het modemerk natuurlijk eigenlijk ook heel flauw. En Het is natuurlijk in de publieke ruimte. Ja, precies. Gewoon ergens op pagina 8 van de krant... Ja. dan kraai je er geen aandacht aan. Nee. Maar als je natuurlijk op al die bushokjes eh, dat ook niet twee zoenende ja. mannen zegt, oh ja. waaronder staat doe normaal. Nou nee, het stond. <lacht> dan nou, het is je het met een probleem. Maar Chirk, mm. want hoe, hoe ja. werkt dat bij een krant? Je zegt de hoofdredacteur die heeft hier eigenlijk geen weet van. Dit is de commerciële afdeling. Maar het komt uiteindelijk wel nou, in zijn krant. Het uh, verschilt een beetje Leizing per, per uh, verschilt een beetje per krant. Uh, en kijk, dan treden we heel erg in detail... maar bij het Revenment Toys Dagblad heb je een directeur... en daaronder een hoofdredacteur en een hoofdadvertentie. En die hebben ieder hun eigen bevoegdheid. Uh, ik verkeer in de gelukkige omstandigheid... dat ik behalve hoofdredacteur ook, ook directielid ben... en dus samen met de uitgever ook het uh, advertentiebeleid kan bepalen... En wanneer er dus ook maar enig twijfel is over... van is het een advertentie die wij in de krant willen... dan word ik daarover ge gekend. En dan heb ik daar niet alleen een mening over... maar dan heb ik zelfs de gezag over. Maar zeker bij grotere uh, uitgeverijen... Waar, waar jouw krant een van de vele kranten is... daar heeft de hoofdredacteur echt niks te zeggen... over ja. advertenties hoor. Nee, want, want, ik begrijp dat jullie ook uh, af en toe met dit dag wat samen optrekken als het gaat om advertenties. Maar dit is dan bij jullie niet aangeboden? of Dit is niet bij ons tolgekomen? aangeboden, nee. en uh, Het was er ook niet bij gekomen. Ja. Wat is wat het verschil tussen het Reformatorisch Dagblad en het ND? Nou, heb je eventjes. Kijk, het, <güls> het Nederlands Dagblad is een, christelijk, een, een beleidend christelijke krant. Maar wel in de totale breedte van wat christelijk Nederland is. Dus dat is van Evangelisch tot Rooms-Katholiek. Uh, en we hebben, uh, we, we, uh, het, het geloof is voor mij het uitgangspunt. Bij Niet bij de cultuur. Het is, is een soort van breed spectrum christendom. Ja, maar, de uit, het, maar mijn basis is mijn geloof. En niet een christelijke cultuur. Want dat vind ik juist, dat is, dat vind ik juist een, een geesteloze bende. Als je het geloof beperkt tot. De, of als je het christendom vangt in een, in een cultuur. Want dan, ga je de, dan krijg je bijvoorbeeld ook vreemdelingenhaat. Van, en dan, dan krijg je een, een soort afhoudende houding tegenover. Waar, waar mijn zin is het evangelie juist, juist verbinding brengt. En, en je, je noodzaakt tot naastliefde. Die ah, wortelen in het Nieuwe Testament. Ja, dat is mijn, uh, dat is mijn norm, ja. Ja. En hoe staat het oude testament? En het reformatorisch dagblad is, is ook een christelijke krant... maar staat ook heel nadrukkelijk binnen de reformatorische... dat is de orthodox gereformeerde zuil... Ah. en is daar een samenbindende ah. factor. En voelt zich uh, uh, ook, ook genoodzaakt om die zuil bij elkaar te houden... Zeg maar. ja. Nee, want het verschil is vrij fundamenteel. Maar je, heb ik zo met je uitgelegd? Ja, ik heb natuurlijk okay. het prima ja. begrepen. Ik zal niet zeggen dat ik een dubbel abonnement ga nemen... maar, maar ik heb het goed begrepen. Zander. Nou, ik wil zeggen, doen ik jullie even iets op. voor jezelf. Nee. <laughs> nee, dus het, het, af en toe leidt het tot zoiets. Dat is, ja. is wel fijn. Dat is hè? mooi. Een, Mooie uitleg. Een goede uiteenzetting. Um, uh, jullie zitten hier uh, natuurlijk niet alleen maar voor dit... maar ook voor jullie wachtwoorden. Want, uh, ja. mijn wachtwoorden, wachtwoorden. Ja, ik, ik kan niet zeggen hoe mijn wachtwoorden werken, want dan kunnen ze naspuren. Ja, dan is het geheim. Ja. ja, dat is het probleem. Ja. Gebruik jij ook je ja. pincode in je wachtwoorden? Nee, helemaal niet. Hebben oh. nee. ja. jullie al gecheckt of Precies. jullie gehackt zijn? Nee, ja. ik ben vast en ja, zeker ja, gehackt. Het ja? kan me ook niet zo verschrikkelijk ja. veel schelen, want wat zouden ze dan moeten doen? Ja ik, ja. Uh, ja, ik heb altijd hetzelfde wachtwoord. koffie, seks en dan een peukie. Er komt niemand achter. <mij> maar met hoofdletters. joh. <gacht> <Nee, op. misch> met 3,3 miljoen ik wil, wachtwoorden. Ik ga het op best uitleggen hoe het uh -huh. bij mij in elkaar zit. Maar dan moet hij eerst de microfoon. Ja, dan doen we uh zo. -huh. Uh, uh, uh, heel veel e mailadressen Er is 3,3 miljoen wachtwoorden op straat. Uh, en een hacker die vandaag via een speciale zoekmachine. dat allemaal toegankelijk maakt. Ja. Want dan kan je kijken of je gek bent. Zoet dus Google uh, voor uh, wachtwoorden. Uh, ik heb niet het idee dat jullie van je stoel vielen. Nou, bovendien bleek eigenlijk dat het overgrote deel van het wachtwoorden is, is zo extreem simpel als ja. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 1, Je doet er meer 2, 3, 4. Hey, nou, en ook om ja. Ja. dat je door hackers getroffen wordt. Ja, maar het is tegenwoordig wel bij heel veel functies waar een wachtwoord wordt gevraagd. moet je minstens acht tekens. moet minstens de helft oh, cijfers. Ja. moet een hoofdletter in zitten. moet een leesteken in zitten. En ja. uh, als en je een goed systeem uh, hebt. Opnieuw. zoals bij ons op de kranten. dan krijg je inderdaad om de zoveel tijd. van ja, je moet je wachtwoord even vervangen. Maar nu dan, weten we waarom. Dan doet die van twee, twee keer geleden. dan zeggen ze. nee, want dat heb je al eerder gehad. Dus uh, zo, zo simpel werkt het niet. Ik denk dat dat puur in de particuliere sfeer. Uh, mensen met een Google-accountje, uh, zeg maar. dat die daar wel eens wat soepel mee gaan. Maar bij een beetje bedrijf. Uh, bedoel, bij ons is de ICT manager meteen ook privacy officer die ze de helft van zijn dag bezig met dit soort vraagstukken. Dus ik kan me niet voorstellen dat op het, op het, het hogere niveau van geheimzinnigheid het allemaal zo simpel is. Hm. En maar, de, ja? Ja, ik, ik, zie, ik zie niet dat jullie je zorgen maken. Nee, nee, maar gewoon niet. Zorg... Ja, ja. Ik heb niet zoveel. Uh, Niks ik heb, nou, ik heb niet zoveel broekscheurende dingen in mijn mail staan. Dus oh. uh, als ze erachter komen, ja, dan kunnen ze wat privé-mailtjes lezen, maar dat is het dan. Ik maak me er geen zorgen over. Ik heb niet mijn, mijn, mijn, mijn bankcode of wat dan ook. Alleen wat je wel ziet, op Facebook bijvoorbeeld... is dat mensen dan gehackt zijn... en dan, dat er dan pornofilmpjes of, of, uh, of ja, dan andere dan smerigheden... Je kunt er ontzettend door in verlegenheid die die gebracht worden. Die worden, ja, die worden, worden ja, als ze jouw Twitter-account ja? ja. hacken en daar gekke dingen mee gaan zeggen... Ja, ja, nou, dan sta je er mooi op. Ik Twitter. de afgelopen dagen heb ik van heel veel mensen... van heel veel vrienden van Facebook... heb ik berichten gekregen van krijg je vieze dingen binnen, dan is het niet van mij. Mijn, mijn account is gehackt. Ja. Krijg je vieze dingen binnen? Nou ja, ja. vieze boekjes. Dat is ja, ja, vroeger boekjes. altijd, hè? Ja. ja. De verschrikkelijkste <laughs> dingen erbij voorstellen. Maar een mag ik, mag ik iedereen, mag ik alle luisteraars oproepen... Om te, om te stoppen met Facebook. Facebook is een oncontroleerbaar monster... wat al een onbeschrijfelijk hoeveelheid narigheid heeft aangericht... wat in allerlei opzichten de nieuwsvoorziening grondig heeft gecorrumpeerd. Stop ermee. Ga gewoon mailen met uw kennis, maar stop met Facebook. Amen. Twitter is in allerlei opzichten een open riool. Daar kunt u dan meteen ook mee stoppen. Maar er zit. Uh, uh, je eigen tweets worden daar of je eigen teksten worden daar ik, wel ge... Ik weet dat hier een zekere vorm van, van hypocrisie ja, in steekt. Maar dat komt omdat mijn uitgever vindt dat het blad, Maarten, een aanwezigheid moet hebben op het internet. Maar kijk je zelf wel eens op Twitter, Maarten? Of is het net zoals met die passion van... je hebt er een stevige mening over, maar je hebt nog nooit gezien? Jawel, ik kijk wel eens op Twitter, ja. Ah, okay. ja. ja. En ik heb de hele interessante dingen gelezen. Ja, zie je, dat ja, is ook zo, Want je dat de andere nou, kant. Twitter ja, is een opereel, het is niet maar net wie je volgt. Leeft dat beschimmelde fossiel <racht> nog steeds? Het is eigenlijk een stalinistische pedofiel. Dat vond ik wel een vrij interessante combinatie, eerlijk gezegd. Oh, je hebt gewoon op je eigen naam gezocht. Oh. Maar, maar, ja, natuurlijk. Maar, maar, maar als anders. De, dat kun je ook op Google doen, hoor. <laughs> als we allemaal van Facebook uh, af moeten... dan helpt dus zo'n publieke boetedoening van Mark Zuckerberg... Uh, nee, want niet. Zuckerberg, ja, dat is natuurlijk vrij begrijpelijk... aangezien hij de oprichter en een grote aandeelhouder van deze club is. Uh, maar ik hoop echt dat hij dit niet gaat overleven. Het is even een andere orde dan John de Mol als het om wantrouwen gaat. Ja, dat is Toch? bepaald een heel andere orde ja. van wantrouwen, eerlijk gezegd. Vergeet niet, Facebook is een puur commerciële onderneming. He, je wordt, je, ze, ze maken zelf per computer je profiel aan... en daarmee wordt dat wordt aan adverteerders verkocht. Maar ik vind het dus lastig, WhatsApp is ook van Facebook... En WhatsApp is zo langzamerhand binnen ons bedrijf toch wel nauwelijks meer misbaar. Want je hebt ja, allemaal groepjes van verschillende redacteuren met elkaar. Ik gebruik dat niet, want ik heb geen apps. Dus nee, maar dat komt omdat je een individu bent. Jij staat niet in verbanden waarmee je mee samen moet werken, ja, schat ik zo. Nee, ja, ik, ik ben ik samenwerken. Ik dan het niet samenwerking. Maar geldt dat ook niet voor Facebook? Dat iedereen gaat stoppen met groeps-apps, want daar word ik dus helemaal gestoord van. Ja, die, daar heb ik dus ook geen last van. Dus ja. ik, kan, ik kan iedereen Maak ja, maken ja. al die dingen in eind. En in feite is, is e-mail het vrijste wereldwijde systeem wat we hebben. Maar ja. een paasboodschap allemaal, hè? Niet te Daarmee sturen jullie weer de wijde wereld in nieuw vorm. Ja. Uh, fijn dat jullie er waren. En, en, en, een paar mooie, ja, we weten jullie plannen al Pasen. Uh, veel succes ermee en, en een heel fijn weekend. Dank Fijne paasdagen. Werkzaam Maarten. Ja, ik moet hard schrijven.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 Hit the Road van Ray Charles. Kampong heeft de kwartfinales bereikt van de Euro Hockey League. In Rotterdam wonnen de Utrechters vanavond met 1-0 van Rood-Wijs-Kun. Hebben we allemaal gevolgd via Krijn Schuitenmaker. En die heeft de commentaarpositie daarna afgestaan aan Robert Kemperman. Middenvelder van Oranje en van Kampong. Dus uh, goedenavond, Robert. Goedenavond. En gefeliciteerd. Ja, dank je. Het, dank kwam, je. het kwam met bakken uit de lucht. Uh, zag ik in Rotterdam wel iets, wel iets droogs kunnen aantrekken inmiddels? Ja, absoluut. Nou, het was de eerste helft uh, was het redelijk droog. Daarna begon inderdaad uh, de tweede helft het te regenen. Maar uh, ja, we, hebben het, uh, we hebben het volgehouden gelukkig. Ja. Uh, lastige pot gewonnen met een minim verschil. Uh, uh, ik neem aan dat je opgelucht bent dat je de, deze zware wedstrijd over de streep hebt getrokken. Ja, het was, uh, het was een zware wedstrijd. Uh, Keuze, natuurlijk de kampioen van vorig jaar. Dus we wisten wel wat, we, wat ons te doen stond. En uh, nou ja, ik denk dat we, dat we goed begonnen. Maar uh, uh, ja, uiteindelijk wisten we hem gewoon lekker naar ons toe te trekken. En daar, uh, daar uh, al, al lof voor dat hele team. Ja, die, die nieuwe regel, het verschil tussen velddoelpunten en, en strafcorners. Dan denken wij, dan komt een soort korfbaluitslag uit. 10-5 uh, of zo, maar het, het, het, bleef, het bleef maar 1-0. Ja, je moet ook niet vergeten dat de twee topploegen tegenover elkaar staan met twee uh, ijzersterke verdedigingen ook. Um, dus ja, je komt er niet zomaar doorheen. Het klopt inderdaad, er is een nieuwe regel. Een uh, veldgoal telt voor twee en een corner voor één. Dus dat, uh, dat zorgt ervoor dat de situatie uh, tot het eind van de wedstrijd stand spannend blijft. Um, dus ja, uh, we probeerden ook op het eind een andere corner te spelen, zodat we de marge naar drie brachten uh, met een minuut te spelen nog. Nou, helaas uh, ging die net naast. Um, maar ja, al met al denk ik een uh, ja, innovatieve regel voor, uh, voor het hockey. En uh, uh, kijken hoe het uit gaat pakken. Ja, dat, dat klinkt voorzichtig. Een innovatieve regel. Wat, wat vind je ervan? <laughs> ja, ik heb er ervaring mee met de Hockey India League. Um, ja, het is, uh, het enig, enerzijds vind ik het een goede regel. Dat maakt het hockey uh, wat interessanter. Uh, dat betekent dat het echt ieder moment spannend is. Als sta je met 4-0 voor met twee veldkors bij je weer uh, op gelijke hoogte. Um, aan de andere kant, ik vind het ook wel mooi om uh, tradities aan te houden. En om uh, um het gewoon bij één uh, per, per doelpunt te houden. Dus, uh, maar ik uh, had ja. wel, wel veel meer doelpunten verwacht. En ik denk meer <laughs> mensen. Ja, nou, wat ik al zei. Het zijn twee topploegen, ook op verdedigend opzicht. Uh, ik denk dat we de kansen zeker gehad hebben. En uh, uh, hopelijk uh, straffen we die zondag wel af. Nou, uh, vaak tegen elkaar gespeeld uh, de afgelopen jaren. Uh, te, tegen Rood-Weiss. Kon je het eigenlijk geloven dat je weer tegen ze moest? Ja, ik heb af en toe nog wat contact met wat Kulse uh, jongens, omdat ik dat natuurlijk twee jaar gespeeld heb. Ja, het is eigenlijk ongelooflijk. Uh, vier jaar brei dat we elkaar treffen. Um, ja, het, is, het uh, blijft een mooie strijd. Um, en ieder jaar is het een spektakel. Nou, iets minder goals, maar ik denk dat, uh, dat het publiek wel een mooie wedstrijd heeft gezien. Ja. Um, uh, nu uh, heb je dus afgekeken met het oude bekende en je weet wat er gebeurt. Hè? De, de winnaar van het duel tussen Kampong en, <lacht> en... Ja, je lacht al. Tussen Echt? Kampong en Rood-Wijs, die, die, die, die wint de, de Euro Hockey League normaal gesproken. Ja, nou ja, als dat, uh, dat het gevolg is, dan uh, ben, ik, uh, ben ik heel blij. Ja, ja. Want uh, waar, waarom hebben jullie vandaag de wedstrijd gewonnen, denk jij? Dat uh, nou, vind ik lastig aan te geven. Ik denk dat we, we begonnen. Uh, nou, ik zei dat we net goed begonnen, maar ik vond het eigenlijk dat we iets slapjes begonnen. Uh, daarna pakten we het goed op en uh, kregen we iets meer grip op de wedstrijd. Uh, ja, en, en dan is het gewoon uh, vol in het plan en uh, hopen dat, uh, dat je het zo lang mogelijk volhoudt. Um, je weet dat zij dan de keeper uit gaan halen en dat je uh, teruggedrukt wordt. Um, nou dat ze, deden ze eigenlijk pas laat, dus we konden dat nog redelijk uh, stabiel houden. Uh, maar ik denk dat we terecht hebben gewonnen vandaag. Ja, zondag is uh, de kwartfinale dus. Uh, Racingclub de Bruxelles de tegenstander. Wat, wat voor wedstrijd verwacht je dan? Zo, net zo close als vandaag? Ja, we, we kennen uh, Brussel iets minder goed dan Keulen. Uh, we, we hebben weinig wedstrijdmateriaal van ze. Dus we moeten uh, eigenlijk meer focussen op ons eigen spel. Wat we over het algemeen doen. Uh, maar ja, dat wordt, uh, ik vind het lastig aan te geven wat voor wedstrijd het wordt. Ze staan, uh, ze staan in de kwartfinale, wij ook. Dus het, uh, ja, het wordt een helse strijd. Zeker weten. Oké. Okay. Dankjewel, uh, Robert Kemperman. Uh, met Kampong, dus uh, in de kwartfinale van de Euro Hockey League. Uh, Sebastian Langeveld, en dan gaat het alweer over het wielrennen. De Ronde van Vlaanderen, die behoort niet tot de absolute kanonnen... komende zondag, als de Ronde is. Uh, maar voor hem staat wel de belangrijkste wielerweek van het jaar voor de deur. Volgende week Parijs-Roubaix namelijk, waarin die vorig jaar nog verrassend derde werd. En, en zondag dus de Ronde van Vlaanderen start in Antwerpen. Maar Langeveld is bij Education First zijn ploeg geen kopman. Vanuit België hoort u Steven Dalenboud. Als je deze dagen door Vlaanderen rijdt... zie je her en der langs de weg grote bussen van wielerploegen staan bij de hotels. In Lokeren, aan de Zelebaan 100, staat Education First. Dat is de vroegere kennendeelploeg. ploeg het is het team van Sep en Sep. Sep met een P is Sepp van Marken. Hij is de kopman, zegt Sebastian Langeveld. Er is een handvol favorieten. En uh, ik denk niet dat je om een stoel of banken uh, hoeft en moet schuiven dat, uh, dat Sep daar één van is. Sep met een B dus is de belangrijke adjudant. Al dus Sep met een P. Sowieso is wel zeker dat, uh, dat Sebastian gewoon uh, tot diep in de finale moet, zijn, uh, moet komen. En, en in principe zal die mijn laatste man zijn. Uh, dus ik hoop dat hij, er, uh, dat hij gespaard blijft van pech en dat hij, uh, dat hij heel lang uh, meegaat. het wordt wel eens tijd voor wat minder pech voor Sebastian Langeveld. Tot nu toe ligt hij dit seizoen vooral veel op de grond. Hij viel in Milan Sanremo. Hij viel hard in de E3-prijs. En hij viel afgelopen woensdag nog een keer in dwars door Vlaanderen. Hij kreeg hard een stuur in zijn bovenbeen gedrukt. Maar de vorm is er, zegt Sepp, met een B. Ik denk ook wel dat ik ervaring genoeg heb om, uh, om te voelen waar ik op dit moment ben... en, en wat ik in de winter gedaan heb. Uh, ja, ik heb zeker niet... Uh, ik heb zeker niet... Uh, ik heb niet niks gedaan laat ik het zo zeggen. Ben je nu geblesseerd dan? Uh, nou ja, geblesseerd wel een beetje, een beetje bont en blauw nog. Maar ik, ik, ik, ja, ik, dat gaat me denk ik niet hinderen zondag. Het is, het is niet ideaal in de aanloop. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb ook al uh, ik heb ergere dingen meegemaakt. Uh, en met, met een mindere, mindere gezondheid aan de start gestaan van Vlaanderen. Seb met een P had het al over pech. En hij kan erover meepraten. Van Marken is vaak de sterkste van allemaal. Hij werd twee keer derde in de Ronde van Vlaanderen. Maar de grote klassieke overwinning bleef voor ons nog uit. Oh, waar is, waar is dat? Dit was de Ronde van Vlaanderen vorig jaar. Dit is Row, denk ik. die uit die kopgroep en is gevallen. Kijk eens met Van Marken, ik zie daar een groene fiets liggen. Het zal niet waar zijn. Weer Van Marken. Ja, lijkt Op weg naar de Paterberg. Een fiets, maar waar is de renner? Daar, daar. is de Och, renner. Van Marken toch. Nee, van geluk wil van Marken nog wel een meer, als het even kan. Andere ingrediënten om zondag de Ronde van Vlaanderen te winnen, heeft hij genoeg? Uh, goh, ik denk, uh, de conditie heb ik. Uh, ik, heb, ik heb hard gewerkt, de ploeg heb ik, het materiaal heb ik. Ik weet dat ik uh, de voorbije jaren, uh, en nu opnieuw zeg maar, bij de betere renners voor een koers. Uh, maar dan nog uh, ja, heb je gewoon veel geluk nodig dat alles een keer uh, aan uw kans meeslaat. Volgens oudwinnaar Johan Museeuw had Van Marke al lang een klassieker kunnen winnen. Dat zei hij tegen Sportza. Van Marke laat zien, getuigt mij echt naar een grote winst in, in Vlaanderen. Tenminste, als hij bijvoorbeeld voor Kwiksep had gereden. In de schaduw van een groot kampioen. En in een ploeg als Lefebvre, dan wordt het iets makkelijker... om toch uw rust en die, die stress die hij nu wel zal hebben met Vlaanderen als... Favoriet, dan zou hij, zou hij dat in die ploeg niet hebben En dan kan hij wel tussen een Gilbert Of dan als Bonen er nog was Tussen een Bonen gaan laveren Dus dan is het ook wel iets makkelijks Om dan die topklassieker te winnen voor hem Ik heb er al altijd voor gekozen Om, uh, om inderdaad niet bij Quickstep Of, uh, of bij uh, de Salotto te gaan rijden en, en mijn eigen weg te gaan um, ja, Sommige mensen hebben daar dan een reactie over Maar uh, als iedereen natuurlijk in dezelfde ploeg kruipt Dan is er ook geen koers meer ja, hey, dat wordt ook een raar verhaal dan. Ja, inderdaad. Dus, uh, we moeten, uh, moeten het boeiend houden. Wat dat betreft voegt Van Marke meteen de daad bij het woord. Want Sepp met een P en zijn adjudant Sepp met een B verlengden vandaag hun contract bij Education First. Allebei met twee jaar. NTO Radio 1. Nieuws met Jeroen van Kan. De Verenigde Staten willen dat mensen die hun land bezoeken... inzage geven in welke telefoonnummers en e-mailadressen... ze de afgelopen vijf jaar hebben gebruikt... en onder welke namen ze actief zijn geweest op sociale media. Volgens de New York Times geldt de maatregel niet voor reizigers... uit veertig landen waarmee de VS bevriend zijn, zoals Nederland. Bij de mars van de terugkeer in de Gazastrook... zijn zeker vijftien Palestijnen om het leven gekomen... en honderden gewond geraakt. De meeste omgekomen demonstranten zijn geraakt door Israëlisch geweervuur. Onder de gewonden zijn vooral mensen die traangassen hebben ingeademd... of schotwonden hebben opgelopen. De weduwe van de man die 49 mensen doodschoot in een homoclub... in de Amerikaanse stad Orlando is vrijgesproken. Een jury in Florida is van mening dat ze haar man niet heeft geholpen... bij de voorbereidingen. De man opende in de zomer van 2016 met een automatisch geweer het vuur... op bezoekers van de club. Hij werd door de politie doodgeschoten. De kerncentrales in Doel en Tihange in België... gaan vrijwel zeker in 2025 dicht. Dat jaar dat werd al eerder genoemd als einddatum... maar de grootste regeringspartij, de N-VA... wilde de centrales toch langer openhouden. Langs de lijn en opstreken. half uurtje nog en vooral heel veel sport tot elf uur. Het vormt het hart van een religie. Aanhangers hebben de datum al lang in hun agenda omcirkeld. De hoogmis van het jaar gaat natuurlijk over komende zondag. De Ronde van Vlaanderen. Je hoorde het net al met Sepp en Sepp. En Quickstep, dat is de ploeg van Nicky Terpstra, is in bloedvorm. De renners zelf hebben zich omgedoopt tot de Wolfpack. Vooruit dan maar. Het doel is simpel. Eén van hen moet winnen zonder dat er een echte kopman is. Nicky Terpstra ligt uit. Ja, Zo koersen wij uh, vaak. En het uh, gaat ook wel goed. Dus ja, uh, dan moeten we ook maar zo blijven koersen. Ja, want dan komen we bij de methode quickstep. De, de koerswijze van jullie. Hoe is die? Uh, nou ja, met, uh, met die vier mannen in de finale komen. En dan uh, ja, daarmee spelen, daarmee demereren En uh, kansen creëren. Het klinkt simpel natuurlijk, maar ja, we moeten wel vier goede runners hebben die daar aan het eind uh, erbij kunnen zitten. Maar, ja, de kwaliteit moet er wel zijn. En aanvallen, hè? en als het moet, uh, vroeg aanvallen? Ja, nou, vooral op het juiste moment. Maar van tevoren weet je nooit wanneer dat is, maar uh, ja, omdat wij de laatste weken gewoon een sterk blok zijn, uh, is het in ons voordeel om uh, vroeg die koers open te breken. Is het ook moeilijk, want ik kan me voorstellen dat er ook een gevaar is. Van, uh, als je vier goede jongens hebt, die allemaal kunnen winnen, die allemaal willen winnen. Dat je op een gegeven moment ook een wedstrijdje krijgt binnen de ploeg. Wie is als eerste weg en wie is op het goede moment weg? Ja, daar moet je inderdaad soms voor oppassen. Uh, maar ja, dat, dat, we hebben genoeg ervaring om... Uh, om... Om te proberen niet die fout te maken natuurlijk. Uh, ja, wat je zegt, kijk, het is natuurlijk niet zo dat wie er steeds Demereert van ons uh, weg is. Want dat moet ook maar een goede ontsnapping zijn. Want anders kan je in Antwerpen uh, wel meteen het vertrek demareren. En... Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet. Tot slot, uh, Tom Bonen. Je uh, heeft er wel verstand ervan, toch? Ja, dat vindt hij zelf ook erg. Maar dat vind jij toch ook? Ja, absoluut. Ja. Die noemt jou de grote favoriet. Heeft hij gelijk? Uh, nou, als ik in zijn ogen de favoriet ben, dan ben ik voor hem de favoriet natuurlijk. Maar. Ik denk dat er gewoon een breed rijtje met favorieten is eigenlijk. Dylan van, ba van Baarle werd de laatste twee jaar zesde en vierde in Vlaanderen. Dit seizoen rijdt van Baarle voor Sky. Maar het wil nog niet echt vlotten. En dus is hij kritisch. Vorige weekend was het niet uh, hoe ik normaal gesproken rij. En uh, ja, daar baalde ik natuurlijk enorm van. Um, Vorige weekend. Uh, ja, het liep niet en ik kon, kon niet vechten. Ik was niet scherp genoeg. Dus ja, dan, dan rij je alleen maar achter de feiten aan heel de dag. En dan verlies je heel veel energie. En ik, uh, ik hoop met deze rustweek uh, ja, die scherpte wel te krijgen zondag. Maar lacht het dan aan dat die scherpte er niet was? Want bedoel, aan je motivatie zal het niet liggen. Nee, nee, zeker niet. Uh, motivatie zeker, uh, daar lacht het totaal niet aan. Ik uh, denk misschien na Milaas en Remo net even te weinig rust genomen. Ehm... Uh, en met het koude weer, dat, dat vreet toch meer aan je dan, dan je denkt. Ik denk dat het een combinatie van, uh, van dat is geweest. Hele sky -gedoel, de hele Sky-gedoe, dat gedoe met Vroom en zo. Is, is dat ook nog iets wat meespeelt waar, waar je last van hebt? Nee, nee, eigenlijk uh, totaal niet. Uh, dat, is, uh, dat is iets tussen, tussen Vroom en de UC. En... We krijgen er weinig van mee. En, uh, ja, ik, het enige wat ik... Ik snap wel dat, dat het tussen Vroem en de UCI gaat en dat jij er eigenlijk geen bal mee te maken hebt. Behalve dat overal waar jij komt, heb je uh, die naam op je borst staan. En uh, kijkt het publiek misschien anders naar je en reageert misschien anders op je? Nee, dat, dat, dat valt eigenlijk nog uh, goed mee, gelukkig. Ik heb misschien twee keer meegemaakt dat ze, dat ze aan het uitjouwen waren of, of, of boeren aan het roepen. Maar dat is twee keer gebeurd. En hier in België is het publiek eigenlijk uh, ja, heel goed en... Uh, dus ja, dat speelt, dat speelt zeker geen rol in mijn slechte prestatie van het vorige weekend. Goed, dan zei je net al van dat je hoop hebt dat met wat rust dat het uh, weer goed gaat richting zondag. Is dat een terechte hoop of moet je wel hopen? Nou ja, kijk, ik heb er hard voor getraind deze, deze winter. En uh, ja, ik, ik, weet, ik weet zeker dat de benen er zijn. Alleen uh, die scherpte was er niet afgelopen weekend. En, uh, dus ja, ik hoop er zeker op. Zeker weten. En wie er ook zal hopen op een goede vorm, zondag, dat is Wout van Aert. Nou, die vorm die heeft hij. Uh, bij het veldrijden is hij de grote concurrent van Mathieu van der Poel... maar ook op de weg doet Van Aert het meer dan goed. We hebben Wout van Aert aan de lijn. Wout, uh, je kan de woensdag in of Vlaander nog op mijn geven. Hoe gaat het nu met je? Uh, best goed, uh, merci. Uh, ik denk uh, ja, dat ik al wel weinig schade heb van de woensdag. Uh, mijn nek en mijn schouders zijn een beetje pijnlijk en nog wat stijf... maar uh, het zal me niet beletten om uh, zondag... Uh, ...volle mee te koersen, dus ik heb geluk gehad. Ja, je belooft al wat, volle bak mee koersen. De eerste keer dat je de Ronde van Vlaanderen rijdt, is dat een jongensdroom die uitkomt? Ja, zeker. Dat is uh, natuurlijk een ja, van de mooiste koersen uh, die er is uh, in het jaar. En zeker als België is dat ook uh, ja, iets waar je nog meer naar uitkijkt dan, uh, dan anders. En uh, ja, ik uh, kan eigenlijk niet wachten om uh, zondagmorgen aan de start te staan in Antwerpen. Wat verwacht je ervan? Ik denk uh, dat het sowieso een heel mooie dag zal zijn. Uh, de ronde is bekend om ja, veel publiek en uh, toch meer dan nog alle andere koersen. Dus uh, in eerste plaats wil ik daarvan genieten. En voor de rest uh, denk ik dat ja, ik wel uh, zelf verbazen van de vorige koersen met, met mijn prestaties. En uh, ga ik gewoon uh, zondag proberen zoveel mogelijk te geraken in de finale. Ja, je hebt jezelf verbaasd, zeg je. Deed, je deed uh, tot in de finale mee in de omloop. Je werd derde in Italië, Strade Bianca, Tiende in Gent-Wilvergem. Het gaat zo goed. Moet je jezelf deze week wel eens in, in de arm knijpen? <laughs> uh, ja, ik had zeker niet verwacht dat het inderdaad zo zou lopen. Maar uh, anders tussen stelt ook je mindset een beetje bij. En dan, uh, dan loopt alles uh, vlot. En dan... Uh, hoopte ook elke keer uh, dat te bevestigen. En tot nu toe is dat uh, goed gelukt. Dus uh, ja, ik denk dat de koers die nu aankomen zijn uh, de twee moeilijkste. Ronde en landen in Roepen. En, uh, het, is, het blijft voor mij telkens de eerste keer dat ik uh, daaraan deelneem. Dus uh, het is altijd moeilijk om, uh, om uh, echt verwachtingen te hebben. Ja. Er wordt bij Roubaix natuurlijk altijd wel iets extra's verwacht van, van een veldrijder. Ja, dat is algemeen al geweten dat elke veldrijder... Uh, ja, echt wel kick op proberen en dat is bij mij niet anders. Uh, ik denk uh, dat die koers me nog wel het beste ligt van, uh, van heel het voorjaar. En uh, ja, dan kijk ik ook wel heel naar uit. Maar uh, ja, nu ben ik eerst natuurlijk nog bezig met de, met de ronde zondag. Ja, natuurlijk. Je hebt, je hebt vaker de vorige seizoenen ook al op de weg gereden, maar dan niet met het hele voorjaar erbij. Je leert heel snel. Wist je van tevoren al dat je zo goed mee zou kunnen? Ja, ik had dat natuurlijk gehoopt, maar ik had wel rekening gehouden met een heel ander scenario. Ik dacht dat ik het eerste jaar al heel veel tijd zou nodig om te leren positioneren en zo. Maar ja, dat vlot eigenlijk vrij goed. Dus het lukt me altijd goed om vooral de bergjes op te draaien. dat is toch een heel voordeel. dus het gaat zeker vlotter dan ik had verwacht. De ronde van Vlaanderen, Wout, is wel 266 kilometer. Ja, dat is lang <laughs> Ja, dat is lang. Maar de, uh, uh, uh, ja, is, is, is het niet te, te lang voor, voor, voor iemand van de korte inspanning zoals jij? Je hebt natuurlijk wel laten zien al in, het, uh, in, in andere koersen dat je het aan kan. Maar dit is wel een end. Ja, dat is zeker lang. En uh, dat wordt ook uh, voor mij altijd de grootste tegenstander. Uh, ik denk, uh, ja, vorige in het was wel wel uh, een test van mij om te zien of ik het aan kon. En toen voelde ik de finale nog goed. Dat was dan een koers van 250 kilometer. Ja. dus uh, ik wel uh, ja, vertrouwen in het geld uh, dat me dat toch uh, afging. Maar uh, ja, de ronde dan komt na 250 kilometer komt de Kwaarmond in de Paterberg nog. Dus ja, uh, dus, uh, ja toch niet onderschatten. Dus uh, ja, we zullen zien. Ja, we zullen zien. Inderdaad. Uh, zondag dan is de Ronde van Vlaanderen. wordt een van de mooiste dagen van het jaar voor jou, denk ik. Uh, wout van Aert, heel veel succes. Bedankt.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 Fijne muziek op deze Goede Vrijdag. Billy Joel, de Piano Man. Sinds Peck Zwolle in de winterstop uitsprak om Europees voetbal te gaan halen... zit de klat er flink in bij de ploeg van John van Schip. Van de laatste tien competitieduels werden er maar twee gewonnen. En dat moet beter morgen tegen Sparta. Toch staan die magere prestaties in de schaduw... van het persoonlijke leed van Piotr Particek. De moeder van de Poolse spits overleed eerder deze maand na een jarenlang ziekbed. Maar dat hindert Partijček de laatste weken niet om te scoren. Voor zijn moeder wil hij weer de nummer 1 worden in de aanval. Verslaggever Ragna Niemeyer sprak met de Poolse Nederlander. Het leed van Piotr Parzicek is groot, maar dat draagt de 24-jarige Paul niet als een onnoemelijk grote tank ballast op zijn rug met zich mee. Hij traint, lacht en doelt net zo hard als zijn collega's in het Swolse 3 park ook vandaag. Oh! Pekschwolle staat zevende, op zich niks aan de hand, maar niets is nog zeker en daar ligt bij hem de focus op. Bij ons leeft gewoon de playoffs en Europees voetbal. Als we de playoffs halen, dan kunnen we ons focussen op Europees voetbal en weet je die doelstelling. Ja, weet je dat, dat is uiteindelijk wat, wat bij de kwaliteit komt die je levert. En weet je, als je ziet hoe, hoe hoe goed wij speelden en wat voor kwaliteit wij in het team hebben, dan. Uh... Zullen wij daar zeker niet van weg moeten lopen? Piotr Parzicek, sinds zijn zesde jaar in Nederland. Nadat de relatie tussen vader en moeder in Polen stuk liep. Het is opmerkelijk hoe sterk hij zich houdt na de dood van zijn moeder Hania. Die jarenlang streed tegen kanker. Mijn moeder was negen jaar geleden voor 95% dood. En ze heeft negen jaar extra gekregen. En daar zijn we vooral dankbaar voor. En mijn moeder, denk ik, ook uiteindelijk. Dus uh, ja, weet je, met mij gaat het goed. Uh... En uh, het, het is vooral alles wat ik nu doe doe ik voor mijn moeder, omdat zij alles voor mij heeft gedaan altijd. De Sandler die hiermee ook Namli lanceert. Younes Namli. Er zit geen buitenspel. Dan is het uh, de gelijkmaker. sex scoort. Hij heeft een boodschap, maar wat daar staat, dat uh, zal voor de buitenwacht voor altijd een raadsel zijn. Ik hou van je mama. In het Pools, letterlijk. Weet je, ik had ook in het Nederlands kunnen zetten, maar weet je, voor mij is. Uh, mijn moeder, ik, ik ben in Polen geboren. Mijn, moeder, mijn ouders zijn in Pools, ik ken mijn echte vader niet. Uh, mijn moeder heeft altijd alles voor me gedaan en uh, gezorgd dat ik een betere toekomst kreeg in Nederland. Dus. Uh, ik ben alle. Alles wat ik heb bereikt, uh, ja, ben ik haar verschuldigd. Ik vind het verhaal op dat uh, op de dag van de begrafenis en als ik. Ja, hm. dat, je, dat je hier gewoon nog even getraind hebt, morgens. Ja. ja, maar zo zit ik in elkaar, zo, zo was mijn moeder ook. Dus voor mij is dat. Ja, voor mij is dat geen verrassing. Weet je. En mijn moeder die was bezeten van haar werk. Ze werkte in het ziekenhuis. En die zou bij wijze van spreken vijf nachtdiensten draaien. En als iemand de volgende dag haar uh, ochtenddienst aan, aan zou bieden... zou ze die nog draaien om te slapen. En zo, ja, zo leef ik ook voor het voetbal. Voetbal is altijd alles voor mij geweest. En ik weet alles van voetbal. En ja, dus ja, ik, ik sta het liefst op het veld. En ik heb ook zo de begrafenis zeg maar, geregeld met mijn dat ik uh, eigenlijk niks hoefde te missen. Nou zei, hebben, we hebben heel veel extra tijd gekregen. Maar was dat goede tijd? Ja, hele goede tijd. Ja, ik ben haar enigste kind. Ja, we hebben wel van alles genoten, vaak op vakantie geweest, leuke dingen gedaan. En uiteindelijk ben ik vooral blij dat ze, ja, dat ze heeft kunnen ervaren hoe het is om oma te zijn. Alles heeft invloed, zowel positief als negatief. Maar ik merk er zelf in de, in de groep heel weinig van. En met Piotr ook heel weinig van. Die gaat er op een hele professionele manier mee om. Uh, dus ik ga, er, uh, ik ga er niet van uit dat dat een hele grote impact heeft op... Uh, op de groep. Nee, zo heb je dat niet ervaren. Nee. Bij trainer John van Schip heeft weinig gemerkt van afleiding bij zijn spits dit seizoen. Dat is toch ook wel bijzonder? Heb je geprobeerd om dat heel erg te scheiden? Nee, dat is het helemaal niet. Dat, is, dat gaat vanzelf. Op het moment dat ik het veld opstap, dan weet ik, ik toen mijn dochtertje werd geboren en uh, mijn uh, vriendin, weet je, da, daar deed ik altijd alles voor doe ik nog steeds alles voor. Alleen nu. Ja, nu is er nog, nog een extra dubbele motivatie om alles te bewijzen, vermoeden wat ik, wat ik nog wil bewijzen. Pech Zwolle. Paas kan naar zijn mak, is onderschepter dan Parsicek. En die moet hem nu maken, Parsicek. En die maakt zijn eerste eredivisie goal voor Pech Zwolle. Daar is hij ontzettend blij mee, die Pool. Poolse Nederlander eigenlijk. Hij is hier al heel lang. Uh, wij hebben op een gegeven moment gekozen voor... De... Pjotter in het begin. Nou, daar hebben we goede resultaten mee behaald. Maar Pjotter ging zelf een beetje op, op een gegeven moment uh, minder presteren. En hebben toen uh, geprobeerd met wat andere jongens voordien. Uh, eigenlijk is hij juist uh, door in die laatste fase wat er is gebeurd uh, heeft hij, uh, is hij heel goed uh, gaan trainen. En uh, ziet hij er eigenlijk uh, messcherp uit. Dus uh, hij is ook de laatste twee wedstrijden uh, belangrijk geweest. En ja, we zullen zien in hoeverre we hem op die wijze naar het einde toe van de competitie uh, gaan inzetten en gebruiken. Ik hoop uh, dat ik morgen weer een kans krijg. Ik ben ervan overtuigd dat alles met een reden gebeurt. En uh, ja, ik weet dat ze van boven meekijkt. Uh, en ja, we zullen, we zullen wel zien wat de toekomst brengt. Mooi. Piotr Paticek, die voor zijn overleden moeder Halia één wil worden, nummer één weer... En van Pjotter naar Filip, en dan bedoelen we Filip Cocu... de trainer van de vieren koploper PSV. Met nog zes wedstrijden te gaan is het gat met Ajax zeven punten. Dit weekend wacht NAC. Dan volgen de cruciale wedstrijden tegen AZ en Ajax. Maar spelers sparen voor die toppers doet Cocu niet. Ontdekte verslaggever Roep Joep Scheurder. Je hebt er vier, hè, die op het scherp staan. Is iemand Arias, Ginkel, Bergwijn. Dan nou komt Nanak, AZ en Ajax eraan. Nou, de vraag is natuurlijk, hou je er rekening mee? Nee. Totaal niet. Nee. Omdat je vindt, eerst Nak maar eens. Ja. Nee, ik, ik heb er ook niet met die spelers over gesproken. Uh, omdat ik vind, je moet gewoon een wedstrijd spelen. Je gaat een wedstrijd in, je gaat niet nadenken over... Uh, eventueel een gele kaart, ja of nee. Ehm... Uh, er zijn nu ook een aantal spelers die, die staan volgens mij de hele tijd op scherp. Die hebben al heel veel wedstrijden gespeeld zonder kaarten te pakken. Dus nee, dat is zeker geen issue. Nee, sparen voor de competitiekraker hoeft bij Feyenoord niet meer. De kampioen van vorig jaar is ja, een wisselvallige subtopper dit seizoen. Maar dat seizoen is nog niet verloren, want de beker kan nog worden gewonnen. Het is nog 23 dagen tot de bekerfinaal. Nu van Persie het weer een beetje aan het kwakkel is. Is het dan ook uh, jouw doel om hem klaar te stomen voor die wedstrijd? Zo? Nee. Het doel is om Robin klaar te stomen voor de eerstvolgende wedstrijd. En dat is... Uh, <coughs> zo hebben we het ook uh, de afgelopen weken uh, gedaan. Om hem fit te krijgen voor, uh, voor de wedstrijd zondag tegen Excelsior. Dus die haalt hij niet. Dus de eerstvolgende wedstrijd uh, zullen we Robin klaar moeten maken. En daar... Uh, dus niet dat we nu al denken aan de finale, helemaal niet, nee. nee maar je doet nu alsof elke wedstrijd even belangrijk voor jullie is, maar dat is toch niet zo? Nou, dat is jouw mening. Ik, ik deel jouw mening niet. De bekerfinale is niet belangrijker dan de wedstrijd tegen Excelsior zonder? Nee, omdat wij, je weet een bekerfinale is een finale. Wij staan vierde in de competitie. We willen vierde blijven. En dat betekent dat wij elke wedstrijd vanaf nu moeten winnen. Dus in dat opzicht vind ik de competitie ook belangrijk. Dat snap ik, maar als je van Persie hebt en je hebt hem ook gehaald denk ik, om, om prijzen te winnen, dan is het toch niet gek als ik denk dat je hem vooral die wedstrijd nodig hebt? We nou, hebben hem gehaald omdat ik denk dat hij en ik weet dat hij een meerwaarde is voor dit team. Niet alleen voor een finale, maar gewoon voor, uh, voor, uh, voor het elftal. Voor zijn aanwezigheid, wat hij heeft gepresteerd. We hebben Robin niet gehaald voor de bekerfinale. Mo Moeten wij eigenlijk helemaal fit zijn? Want als hij speelt, dan maakt hij telkens het verschil. Misschien kan hij het ook wel een beetje op halve kracht. Wie weet. Wat denk jij? Wat ik denk? Ja. Ik denk dat Robin uh, een uitstekende speler is. En uh, die altijd zijn meerwaarde zal, uh, zal hebben. In Amsterdam werden de spelers wel gespaard. Van interviews dan. Er was geen persbijeenkomst. Bij Alleen Ajax TV mocht de spelers interviewen. Ajax speelt zondag overigens uit tegen Groningen. Die wedstrijd begint om half drie. Wie de pers wel te woord wilde staan is trainer Henk Vrezer. Die maakt een opvallende overstap. Na dit seizoen vertrekt hij bij Vitesse en gaat hij aan de slag bij Sparta. Een degradatiekandidaat. Een risicovolle keuze begrijpt ook de trainer. Net als ieder mensen probeer je wat zekerheden en veiligheid in te bouwen. Maar dat, dat vond ik lastig in deze. Ik, uh, ik maak een keuze um, door een aantal factoren. Deels gevoel, deel, deels ook de feiten die er zijn. Zoals een TD, zoals ik die hier heb mogen hebben met Allag in Henk van Stee. Die een uitdaging aangaan. Die gaan we aan. En uh, uh, ja, dat kan ik nou eenmaal niet voor zijn. Uh, er zijn uh, de keuze waarom ik al gemaakt heb is dat er ook wel kwaliteit mensen staan. Met, uh, met advocaat, uh, pot en, uh, en grim. Die en ween ook er nog op de, ook er op de achtergrond. Dus die gaan er alles aan doen. Dus uh, ik, ik leg mijn, handen in, uh, of mijn, mijn lot in hun handen. Maar, uh, maar ik, ga, ik loop ook niet weg voor, voor, voor dat soort zaken. Uh, hoe wil je het hier afsluiten? Wat is het ideale scenario? Ja, duidelijk is dat uh, iedere trainer heeft zo zijn trots. Hè? En, uh, het is duidelijk dat uh, vijfde, vierde eindigen... Uh, vorig jaar vijfde geëindigde beker gewonnen... Ik denk dat niemand kan zeggen van uh, die vrezer die hebt lopen kloten of uh, de kantjes er vanaf Dat is waar ik op zoek naar ben. Het is, het is puur eergevoel. Ja, ja puur uh, eergevoel. Voor Marino Puzic en FC Twente staat er veel meer op het spel. Er moet gewoon het vegen lijf worden gered. Twente bungelt aan het einde van de ranglijst. Het staat op plek 18. Trainer Geertje Overbeek is de laan uitgestuurd. Poezic zal uiteindelijk de club omhoog moeten helpen. De trainer ziet in ieder geval wel wat goede dingen voorafgaand aan de wedstrijd tegen VVV. Ja, wat ik wel zie is, is dat ze wel gaat nou, werken en gepassioneerd zijn om, om, om te spelen. En dat is altijd een belangrijk, belangrijkste vertrekpunt. Uh, nou ja, of zich dat uitbetaalt dan vervolgens in het groeien van zelfvertrouwen, dat moet nog blijken. Maar ik, ik heb daar wel een goed gevoel over. We hebben een missie met z'n allen om uh, in Eredewies te blijven, hoe dan ook. Of het nou rechtstreeks een handhaving wordt of weer uh, na-competitie. Maar die missie hebben we uh, en uh, we geloven daarin. Uh, de korte termijn doel is heel simpel. Uh, wij staan op dit moment op plek 18, uh, dus wij gaan op jacht naar uh, plek 17. Ja, ja, zo gaat het dan. Zijn we aan het eind gekomen van langs lijnen en omstreken? Diederik is vandaag vrij. Wil jij vrij dit weekend, Hela? ja. Ik ben lekker vrij, maar ga toch een beetje werken. Net is Maarten Verrossen. Ja, ja een beetje maar. Ook. Ja, ik ook. Ik ga naar de tweede Paasdag. voor Vlaanderen ga ik. Um, oh, echt waar? Ja, ja, ja, Morgen ga ik daarheen. Zondag is het zitten. Helaas geen ja. Lance Armstrong. Nou, dat dus niet zo heel erg. Is nee? heel erg. Zometeen. De collega's van het oog en daar zit Simone Wijmans klaar. Wij wensen u alvast een heel fijn weekend. Fijn Pasen. NPO Radio 1. Jacob. Heb je lekker geslapen? Anna. Oh, nou. Het is een verhaal over een onmogelijke romance. Wie is dat? Mijn naam is Orito Aipakawa. Trouw zijn Jacob, lijkt eenvoudig. Maar dat Ai. is het niet, hè? Jacob. Over de liefde van een Hollandse klerk voor een Japanse voetvrouw. In het Japan van 1799. Kus me, Jacob. Dit mag niet. Dit mag niet. NU! Luister zometeen tussen twaalf en half één naar het hoorspel. alle hens aan dek. De niet verhoorde gebeden van Jacob de Zoet. Wij hebben.